Kasper Meijer met het NOS-journaal. Nog eens vijf prominente advocatenkantoren... gaan de Amerikaanse president Trump gratis bijstaan in rechtszaken. Ze hopen zo sancties van het Witte Huis te voorkomen. Trump dreigde om firma's die hem niet helpen... geen overheidscontracten meer te geven of huidige contracten te beëindigen. Ook zouden ze niet meer naar overheidsgebouwen mogen. Zo maakt Trump advocaten die hem niet zinnen het werken praktisch onmogelijk... Op de plannen is veel kritiek, maar eerder gingen al meer advocatenkantoren overstag. Die leveren de Amerikaanse overheid 940 miljoen dollar aan gratis diensten op. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion mogen jarenlang niet in het beveiligde gebied van Schiphol komen. De actiegroep schrijft dat in een opiniestuk in het Parool. Begin deze maand was er op de luchthaven een actie van Extinction Rebellion. Bijna 70 betogers werden toen aangehouden achter de veiligheidscontrole. Het toegangsverbod dat Schiphol nu heeft ingesteld... is een beperking van het demonstratierecht, zegt de groep. Extinction Rebellion gaat het verbod aanvechten. Nederland is niet klaar voor grote natuurbranden waarbij doden vallen. Daarvoor waarschuwt de brandweer Gelderland-Midden... Ruim een week geleden ging bij Ede een groot natuurgebied in vlammen op. De kans op dit soort grote branden neemt volgens de brandweer toe... en daarom wordt preventie belangrijker. De Woutertje pieterse prijs voor het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar... gaat naar Oever van Ludwig Volbeda. Het gaat over Jip, die goed kan tekenen... maar in de vakantie worstelt met een zelfportret dat moet worden gemaakt voor school. De jury spreekt van een overrompelende ode aan worden wie je bent... Volbeda won eerder als tekenaar van kinderboeken al twee keer het gouden penseel. Het weer, veel zon, 21 tot 24 graden. Morgen eerst buien, maar in de middag ook vaak zon en droog. En het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 impossible to fail When someone else instead of me Always seems to know the way Then I look at you And the world's all right with me Just one look at you And I know it's gonna be The gonna of Nog niet naar buiten geweest? Kijk dan naar buiten. A lovely day. Wat een prachtig weervraag. Het is uh, even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer hoor. Studio Tolweg 10A. En ik zeg eigenlijk we zijn er weer. Maar uh, ik ben er weer. Want uh, er zit vandaag uh, niemand tegenover mij. Want iedereen heeft het uh, verschrikkelijk druk natuurlijk. Want uh, ja, er is heel veel te doen ook uh, in de regio. Denk maar uh, bijvoorbeeld aan het Bloemenkorso. Ja, vandaag de tocht vanuit de Bolle richting Haarlem. En daarover zometeen veel meer nieuws. Benno normaal gesproken, kan hij ook in de studio zitten. Maar we hebben hem vandaag op pad gestuurd. En hij spreekt vandaag met Milou Mooi. Zij is van de GGD. En het gaat over een onderzoek naar eenzaamheid onder jongvolwassenen. En dan moet je denken aan de leeftijd tussen 16 en 25 jaar. En voor dit uh, onderzoek zijn ze nog op zoek naar deelnemers hier in Zandvoort. Dus daarover straks ook weer meer bij Zandvoort op zaterdag. Verder uh, sprak hij met uh, Ben Snijders. Ja, die kennen we nog wel als uh, oud-burgemeester uh, van Haarlem. We hebben hem onlangs nog uh, in de uitzending gehad hier uh, bij ZFM. En hij is ook uh, directeur van het uh, VSB-fonds. En uh, daarover sprak uh, Benno met hem... Want uh, ja, ze zijn bezig met een actie om mensen met elkaar te verbinden. Een steuntje in de rug te geven. En mensen meer uit zichzelf te laten halen. Nou, wat dat allemaal inhoudt, dat hoor je verderop ook weer in deze uitzending. Vanmorgen hadden we Goedemorgen Zandvoort. Daar was de uh, gast uh, wethouder Jan-Jaap uh, de Kloets. En hij had het uh, over de klok, hè, de wereld, uh, inmiddels wereldberoemde klok in Zandvoort. Van de Sofiaweg voorheen, de Waning Klok. En uh, ja, uh, daar is het een en ander mee aan de hand, want hij moet gerepareerd worden. En dat zou wel zo tussen de, nou ja, ik zeggen 5000 en 10.000 euro kunnen gaan kosten. Dus de gemeente wil weten: willen we de klok houden of mag hij ook verdwijnen? Nou, hij heeft al verteld dat er 550 reacties op dit moment zijn. En daarvan uh, denkt uh, drie kwart uh, erover dat de klok mag blijven. En een kwart zegt van, nou voor mij mag je ook weg. Ik uh, kijk er toch nooit op en ik heb mijn mobieltje uiteraard om uh, de tijd uh, goed in de gaten te houden. Nou, vanmorgen sprak je over de klok en het onderzoek uh, daarna. Dat uh, interview gaan wij vandaag nog even herhalen. Uh, ja, we hebben verder ook nog uh, voetbal vandaag. Want er is de wedstrijd SDOB uit Broek in Waterland tegen Zandvoort. De derde in de, in de derde klasse op dit moment tegen de twaalfde in de derde klasse. En die wedstrijd vangt aan daar in Broek in Waterland om half drie. Helaas geen verslaggever, maar we geven wel de tussenstanden. Dus houd de radio in de gaten voor de tussenstanden van die wedstrijd. Verder hebben we alle vaste items, hè. het uh, dier van de week, het uh, weerbericht. We hebben de Pit Report. vandaag gaan we naar Monza toe, naar uh, Rendon Lawson. En uh, ja, ook het, uh, ja, de rest van de dingen houden we allemaal in de gaten. De nieuwtjes die binnenkomen. Kortom, reden genoeg om te blijven luisteren naar uh, deze editie van uh, Zandvoort op zaterdag. Nou ja, net als Mario Zandvoort, zojuist uh, met uh, oud Zandvoorts. Hebben we ook vandaag weer gekozen voor lekkere oude muziek en ook lekkere zonnige muziek, waaronder deze single van Nick Kamen. En we graag tot twintig hier in Zandvoort. En dan lekker een zonnige muziek horen he, van Nick Kamen. Loving you is sweeter than ever. dadelijk gaan we het nieuws met je doornemen. Want er is wel weer het een en ander gebeurd hier in Zandvoort. En daarover meer na de nieuwsdienst van Charles Paul. Let Talk To Me. Let it talk to me. Baby girl. Just slow it down. Let your body speak. Speak. I know that time is everything. Got me weak. All I got is infinity. Infinity. Let it talk to me. Just know it, don't let your body speak. I know that timing is everything. Everything I got is infinity. Infinity. You got the vibe. I'm feeling you girl, missing my flight cause you show me the world Your body be talking, I love what I heard If this is the night, then just give me the word Give me the word, show me a sign Tell me you're ready and I'll make you mine And what I'm sipping and this ain't no lies Real talk girl, when me looking at your eyes I can't see you overanalyze everything girl Cause you can't put your trust in everything But it's a must, cause your body keep flirting Make the rhythm just keep on working Baby girl, I'm hurting Cause your body just keep on twerking But your eyes keep looking and lurking I got All the time in the world Let it talk to me Set it Just Ooh. slow it down Let your body speak Turn it up I know the timing is Wake it up, don't you worry, darn no, friend. Let it talk, step, step, yeah. Look how long me and you feel an like. Hold on tight, baby girl, come in love when you brace it back. Tell the DJ, turn it up, Max. Blast it up, ain't not turning back. So long. I got this love to give you one time. Ja, zelf ben ik wel een fan hoor van deze Jean Paul. En wat is je leuke? Het is een nieuwe single hoor die hier op de zaterdagmiddag. Het is uh, kwart over twee geweest. We gaan het nieuws uh, in het kort even met je doornemen. Nee, nou, je zal het waarschijnlijk al gemerkt hebben. Er uh, reden de afgelopen dagen geen treinen tussen uh, Haarlem en Zandvoort. En dat vanwege werkzaamheden. Nou, die uh, duren nog tot en met uh, vandaag. En uh, vandaar ook dat, uh, dat je niet over het spoor heen kan op de Sofiaweg. De NS zet vervangende bussen in en uh, daarnaast rijden er in, uh, op 12 april, dat is vandaag, minder treinen tussen Haarlem en Leiden Centraal. Uh, de, adviseer, uh, nee, de NS adviseert om uh, reizigers om rekening te houden met langere reistijd en extra drukke, drukte. En uh, ja, de verlennepweg uh, spoorwegovergang is dus dicht. Nou, extra druk is het ook in de Bollenstreek. Want uh, ja, er komen jaarlijk zo'n uh, 1 miljoen mensen af... op het uh, Bloemenkorso en het spektakel daar uh, rondomheen. En uh, vandaag is het zover, hè. kan je gaan genieten van het Bloemenkorso in de Bollensstreek. Het grootste lentefeest van Nederland. Nou, het grootste feest bestaat uh, nu bijna een... Uh, bestaat uit uh, bijna een week... Van activiteiten met kleurige en geurige hyacinten, narcissen en tulpen uit de Bollestreek. Tot en met zondag 13 april kun je dit spektakel nog gaan meebeleven. Langs de hele route is er voldoende voor de vele honderdduizenden bezoekers. En uh, of het allemaal niet genoeg is, wordt het Kosovofeest op zondag 13 april nog verder gevierd. En wel in de binnenstad van Haarlem. Daar staan de praalwagens nog tot uh, vijf uur te bewonderen en uh, keuze uh, zien. Voor meer informatie ga je naar uh, bloemenkoso-bollenstreek.nl Nou, daar gaan we weer naar Zandvoort toe, want uh, de bouw van de woningen op het Kuredich terrein kan nog niet beginnen. En dat vanwege de gewijzigde stikstofregels. Hierdoor kunnen de vluchtelingen tot tenminste medio 2026 in de opvang blijven. In de Samen van 2025 zou er worden begonnen met de nieuwbouw op het Curidex terrein. Door een recentelijke rechtelijke uitspraak mogen gemeenten niet meer zonder meer een uh, stikstofvergunning afgeven en uh, dat intern solderen. Dit betekent dat de gemeente eerst een vergunning moet aanvragen voordat de bouw echt kan gaan beginnen. Naar de verwachting is dat media 2026 begonnen kan gaan worden... met voorbereidingen van de nieuwbouw daar op het Curidex terrein. En de woningbouwvereniging Pre-Wonen heeft toegezegd... dat de, de Oekraïnse vluchtelingen nog tot en met de start van de bouwwerkzaamheden... in de opvang kunnen blijven. De gemeente onderzoekt hoe de vluchtelingen ook na 2026... een veilige plek kunnen krijgen... en mocht de terugkeer uiteraard naar de Oekraïne dan nog niet mogelijk zijn. Dus we zeggen daarop... Wordt vervolgd. En uh, uiteraard houden we het ook in de gaten voor je op de ZFM-app. Mocht je onze app uh, nog niet hebben, dan kan je hem gratis downloaden. Onder meer in de Play Store. En dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En luister je ook naar het geluid uit Zandvoort. We zijn er al 35 jaar. En hier is Maxi Priest. no good for you, but in my heart I'm so true. Oh, I'd love for life we can't be sure. You asked me for some time to clear your mind. I you stayed away; it hurt so much without your touch. Now I'm back. Maxi Priest ken je onder meer van Close To You En dit is ook een lekkere houden van hem Just A Little Bit Longer Lekker de zonnige muziek zou op de zaterdag hier bij ZFM En hier is een nieuwe muziek van Samuel Welton Echte liefde is te koop Ik zag je daar staan Voor de harpclub In het licht van de volle maan Je kijkt me lachend aan Ik kwam dichterbij, een mooie meid, maar stiekem niks voor mij Maar voordat ik kon gaan, zag ik ineens jou Maserati, huis op Ali De liefde, trein niet om geld, maar ik klaag niet Killer party, bloed. Bij kas, dus ik hou het vast. Van alle mannen die kwijlen, een dure koetsietas en een Prada jas. Wat ze wil, kan ze krijgen. Van deze single in één keer binnen in de top 40. En wel in de top 3 gewoon meteen. Hè. Echte liefde is te koop. Samuel, wel van hoor je zo hier ook op de zaterdagmiddag. Zodadelijk gaan we kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, nu is het lekker, graag of 20, maar blijft het ook zo? Dat ga ik je vertellen naar deze van Paul Doe en Opposites Attracts. van deze dame paul zijn nog altijd straight-up. Maar dit was een goede tweede, zeg maar, tweede single. The Opposites Attract. Nou, Bahrein hebben we dit weekend trouwens als we kijken naar de Formule 1. En zodra dadelijk gaat de derde vrije training daar beginnen. Nou, daarover straks verder uiteraard meer in deze uitzending. En andersom kwart over vier bij de Pit Reports. Zie je maar nu is het half drie en dat betekent dat we gaan kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, vandaag is het droog en zonnig en bovendien is het warm met een graadje of twintig hier in Zandvoort. Daarbij waait een uh, meest matige zuidoostenwind en er vallen morgen zowaar wel enkele buien. En dat kan waarschijnlijk aankomende nacht al beginnen. Maar vanuit het uh, westen klaart het uh, weer op en uh, dan is het in de middag veel al droog. Er waait een matige AC, vrij krachtige Zuidwestenwind. En het wordt ongeveer 15 graden. Nou ja, maandag is het droog, schijnt geregeld de zon. En het wordt 16 graden. En er waait een zwakke Zuidwestenwind. Dinsdag wordt een dag met buien. Tussendoor schijnt ook de zon. En het wordt ongeveer 16 graden. Ook woensdag komt het helaas wel tot buien. Maar donderdag zijn de buikansen over het algemeen weer klein. En de zon schijnt geregeld en er waait een meestmatige westenwind. De temperatuur stijgt dan naar gelijk of 15 of 16. Nou, Dan gaan we naar goede vrijdag, want vanaf goede vrijdag nemen de neerslagkansen verder af. Maar of het in het paasweekend helemaal droog blijft, dat kunnen we nog niet zeggen. Daar is nog te vloeg voor. Wel schijnt geregeld de zon en is het een uh, graadje of 15 tot 17. Nou, het weer is uiteraard ook na te lezen en aangeboden door uh, Rico Weer. Kijk daarvoor uh, via Google op uh, Rico Weer en dan uh, vind je het weer uit uh, deze regio. En kijk anders op ons eigen ZFM app voor meer weer. Dat was het weer. Ja, en dan krijg je dat je meer weer zegt. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. We gaan weer een leuke plaat voor je draaien. Eentje, die gaat over de radio. Radio Kaka. Hier is Queen. De muziek die gaat over radio, daar houden wij van. Bij, bij de radio, uiteraard. Queen was dat en Radio Gaga, Radio Blabla. Bla. Ja, en zo dadelijk gaan we live naar Haarlem toe. Maar in Haarlem is trouwens ook nog vanaf gisteren de Kermers. Ja, ieder jaar vindt dat geweldige evenement weer plaats op de Grote Markt, midden in het centrum van Haarlem. En dat is er al meer dan 100 jaar, de kermers uh, in Haarlem. Nou, die staan daar uh, nog uh, en uh, is iedereen voor iedereen toegankelijk, uiteraard. Tot en met 27 april. En dan vanaf uh, 25 april, twee dagen daarvoor, tot en met 5 mei. Tot en met de be Bevrijdingsdag dus. Kun je nog uh, genieten van uh, de kermers op de Zanenlaan. En uh, als het goed is, staat uh, onze collega Benno Veugen. Nou, op de zeilweg. Hallo, Benno. Ah, die Rob. Nou, ben ik toch weer op zeilweg 200. Het grote gebouw waar onder andere de GGD Kennemerland, de brandweer Kennemeland en de veiligheidsregio Kennemerland, Allemaal Kennemerlanders bij elkaar. Huis eh, worden gehuisvest met brandweerauto's, ambulances en natuurlijk de mensen van de GGD. En, uh, ja, ik heb vandaag een gesprek met uh, Milou Mooi en Milou. Um, wat doe jij bij de GGD? Ik doe mijn masteronderzoek hier en hierbij doe ik onderzoek naar eenzaamheid onder jongvolwassenen. Dit zijn mensen tussen de 16 en de 25 jaar. Zo. En um, ben je werkzaam bij de GGD of, of uh, hoe zit dat? Um, ik voer echt hier alleen mijn onderzoek uit naar eenzaamheid, uh, ik werk hier dus als onderzoeker, uh, zo om te ontdekken of ik dit ook eventueel later leuk zou vinden. Uh, en het onderzoek doe ik samen met uh, mijn begeleider. En wij hopen hierbij een rapport te maken voor de gemeentes van Kennemerland. Ja. En uh, je zegt ik ben onderzoeker, studeer aan de universiteit. Ja, ik studeer aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En ik doe hier de master in gezondheidswetenschappen in het Engels. Oh. Dus ja, extra lastig. Maar ik heb het daar ontzettend naar mijn zin. En, uh, maar ik wil wel uiteraard iets voor Nederland betekenen. Dus daarom uh, doe ik in, studeer ik af in publieke gezondheid. Dus uh, dat doe ik nu. En uw onderzoek in eenzaamheid, is het niet een beetje deprimerend? ja deprimerend ja, ja, misschien wel een beetje. Maar ik denk dat steeds meer mensen komen uit voor hun eenzaamheid. En het zijn niet alleen ouderen. Je hoort steeds ook meer op het nieuws dat jongeren en jongvolwassenen ook eenzaam zijn. Ja. Dus het is een heel boeiend onderwerp. Ja. Nou, dat lijkt me inderdaad ook. Um, even die jongvolwassenen, je zei het geloof ik al, tussen 16 en 25 jaar... Hè? Ja, tussen 16 en 25 jaar. Ja. En, en uh, hoe hebben jullie deze groep bereikt? Wij hebben deze groep bereikt voor ons onderzoek uh, via een eerdere vragenlijst die is uitgegaan vanuit de GGD. Dat uh, heette uh, uh, Gezondheidsmonitor. Hm. En daar hebben we wat mensen, jong kunnen regelen die met ons in gesprek wilden gaan over hoe ervaren jullie eenzaamheid... Hoe zien jullie het om jullie heen? En hoe kunnen wij jullie helpen om minder eenzaamheid te ervaren? Uh, dit zijn mensen uit Kennemerland. We hebben veel mensen uit Haarlem gesproken. Haarlemmermeer, uh, Velsen. Hoeveel mensen? Oeh, nu, op dit moment, zitten we op de, denk ik, twintig mensen. Maar nog niemand uit Zandvoort, helaas. Oh. En, maar, maakt dat wel verschil uit? Of je nou iemand uit Haarlem heen besteedt of Zandvoort spreekt? Um, nou, mensen in Haarlem... Uh, zijn natuurlijk wel omringd met veel meer mensen. Het is natuurlijk een stad en Zandvoort is natuurlijk wel wat kleinschaliger. Uh, en voor een gemeente zoals Zandvoort is het natuurlijk wel heel interessant om te weten hoe het met de uh, jongvolwassenen gaat in Zandvoort. Dat is natuurlijk wel ja, wat, wat wat zijn hun ideeën om eenzaamheid te verminderen binnen Zandvoort? Misschien dingen voor in buurthuizen of misschien hebben we wat dingen, andere ideeën, zoals activiteiten in kroegen. Dus dat willen we ook graag weten. Nou, die zijn er genoeg in Zandvoort, maar dat weet je. Ja, daar ben ik wel eens geweest. Ja, heel gezellig. Goed, maar het is geen geringe uh, problematiek. Het is, uh, ik, ik las inderdaad op, interne, op internet dat er, uh, um, ja, je, je schrijft zo'n onderzoek uit. Maar hoe kom je dan bij die, deze specifieke groep, die jong volwassenen? Want gaat dat via social media of, of hoe, hoe weten ze dat je er bent? Hoe wij hen willen bereiken om ja. mee te doen. Ja. Ja, wij hebben dus uh, de eerste mensen die mee hebben gedaan het onderzoek. Daar hadden we toevallig al e-mailadressen van. Mm. Uh, we hadden ook al mensen uit Zandvoort, maar die, hebben heel, die willen helaas niet meedoen. Dus nu proberen we het op deze manier te doen. Dus op, op de radio te spreken en ook via via proberen we het ook te vinden. Maar we hopen ook op deze manier nog mensen uit Zandvoort te regelen. Dus als mensen, nog jongeren weten die in Zandvoort wonen... die misschien interesse hebben om mee te denken... en uh, ja, de gemeente verder hierbij te helpen... dan horen we het heel graag. Waarom denk je dat de jongvolwassenen in Zandvoort dan niet reageren? Uh, ik denk misschien niet dat mensen uit Zandvoort niet willen of kunnen reageren. Ik denk ook, we zitten in zo'n leeftijdsfase. Ik ben zelf ook 22. Je gaat verhuizen naar grotere steden. Zo hebben heel veel mensen uit Haarlem. Want die verhuizen bijvoorbeeld ook naar Haarlem... omdat ze hier op het HBO of het MBO studeren. Of als ze naar een universiteit gaan... gaan ze naar een grotere stad. Dus veel mensen zullen verhuizen naar een andere stad. Dus mensen uit Zandvoort krijgen... die mee willen doen. Dat is ook een veel minder groot aanbod... Hmm. Dus het is ook een stuk moeilijker om uh, jongvolwassenen uit uh, Zandvoort te vinden. Ja. Die eenzaamheid, uh, melody, dat is, dat is nogal een dingetje. Uh, en het is denk ik voor jou als onderzoeker toch ook heel lastig te interpreteren. Want ik las zoiets van, uh, het lijkt een grote groep, maar het is toch ten opzichte van de, de groep van volwassenen jongvolwassenen, is het um, ja, niet iedereen reageert. Dus uh, uh, misschien een relatief, ja ik zeg ik het een beetje, snap je wat ik bedoel? Ja, ehm um... Bij ons hoeft ook niet iedereen mee te doen die per se eenzaam is. We zijn ook weer erg benieuwd naar de mensen die juist niet eenzaam zijn. Um, naar hun verhalen waarom zij bijvoorbeeld niet eenzaam zijn. En ook hun ideeën over manieren om eenzaamheid te verminderen. Vinden wij ook heel interessant om te weten. Um, maar uit de cijfers blijkt wel dat veel mensen in Kennerland, jongvolwassenen eenzaam zijn. Zo is 58% gaf aan zich enig tot Um, ernstig eenzaam te voelen. Ja, dat zijn wel hoge cijfers. Dit is gemiddeld aan Nederland. Dus in heel Nederland is het eigenlijk best wel hoog... Mm. vergeleken met de rest van de wereld. Westerse landen hebben gewoon best wel hoge eenzaamheidscijfers. En, um, Hoe komt dat, denken jullie? Nu al? Um, ja, ik, ik denk dat dat ook wel kan komen... doordat we hier ook wel echt beïnvloed worden door sociale media. Dat is hier natuurlijk ook wel heel veel... Uh, ja, en we hebben hier ook wel uh, meer geld om dingen te ondernemen. En zo'n studenten die hebben bijvoorbeeld wat minder geld. En dan zien ze op sociale media zien ze mensen dingen doen die zij bijvoorbeeld niet kunnen ondernemen. Omdat ze financieel wat minder, vind, minder geld hebben. Ja, het zijn natuurlijk ook uh, zware tijden ook voor de, voor de studenten. Want er moet gewerkt worden en gestudeerd worden naast elkaar, hè? begrijp ik. Ja, we hebben ook al uit de groepsgesprekken gehoord dat ze enorme werkdruk ervaren. Zowel vanuit hun bijbaan, vanuit de studie uh, en daarnaast ook nog een sociaal leven onderhouden. Dat is best wel lastig voor jongeren. En er wordt ook vaak gezegd van ja, als jong volwassene moet je wel bij een studentenvereniging. Maar dat hoeft misschien wel helemaal niet bij je te passen. En dan kan je je juist ook heel erg eenzaam voelen. Bij zo'n studentenvereniging, omdat je bijvoorbeeld niet tussenpast. Ja, ja, dat kan ik me ook wel, uh, wel voorstellen. Um, deze. De, waar, waar kunnen de jonge volwassenen eigenlijk terecht? Als ze eenzaam zijn. Ja, maar ook voor dit onderzoek? Voor dit onderzoek. Als ze mee willen doen aan het onderzoek, dan kunnen ze ons mailen. En dan kunnen ze mailen naar onderzoek.vrk.nl. En dan. Uh, zullen wij op een mailtje beantwoorden... en dan kunnen ze meedoen op gesprekken. En deze gesprekken zullen zijn... of op dinsdag 22 april... van 3 tot 5 uur... S middags, of dinsdag 29 april... van 4 tot 6 uur. En uh, deze informatie... is nog ergens terug te vinden? Um... Nee. Nee. <laughs> nee. We moeten het echt van de radio hebben. Ja, je moet het echt van de radio hebben. Uh, en... Als ze mee willen doen, we hebben we uiteraard ook een bedankje. Ze krijgen een bol.com kaart van 30 euro. Oh, kijk eens. Er zit nog een kleine beloning aan vast. Wat fijn. Um, wat uh, kan de GGD straks betekenen voor jongvolwassenen met eenzaamheid? Nou, met de hulp van de jongvolwassenen die met ons in gesprek gaan, hopen we hun een beetje te begrijpen van waarom heerst er eenzaamheid. en Maar vooral wat belangrijk is voor de gemeentes, hoe kunnen wij ze helpen? En daar kunnen sociale activiteiten uitkomen, uh, misschien wel bepaalde... Uh, Site-omgeving waar allemaal activiteiten ook op staan Dat jongeren het kunnen vinden. Of, en ook misschien ideeën wat de jongvolwassenen zelf kunnen ondernemen zonder de gemeentes. Maar dat het wel ergens op een site staat. Mm. En dit soort ideeën hopen wij met de jongvolwassenen te verzinnen. Dus de idee eigenlijk centraliseren en de kennis delen. Ja, dat is ons idee. Okay. Nou Milou, ik uh, wens je heel veel succes met uh, de studie. En, uh, en hopelijk uh, gaan er mensen reageren. Ja, wel voor dit gesprek. Ja, en dankjewel Beno even voor het interview met Milou. Ja, zij doet dus een onderzoek onder jongvolwassenen naar eenzaam, eenzaamheid. En wil je meedoen aan het onderzoek kan je schrijven naar onderzoek.vk.nl Onderzoeken vinden plaats op de snelweg 200 in Haarlem op dinsdag 22 april en dinsdag 29 april. En deelnemers krijgen als dank nog een uh, Bol.com cadeaubon. Heb ik nog even gekeken? Nou, er zitten ongeveer 500 uh, jongeren in de leeftijd uh, tussen de 16 en 25 hier in Zandvoort. Nou, daar zullen niet allemaal uh, mensen van uh, eenzaam zijn. Dus uh, ja, het, het is inderdaad maar een beperkte club uh, die daaraan mee kan doen. Maar des te meer belangrijker dat je gewoon aanmeldt voor het uh, onderzoek. Ook al ben je helemaal niet eenzaam. Dan weten ze dat in ieder geval dat uh, in Zandvoort uh, de eenzaamheid misschien wel meevalt. Of misschien ook niet. Nou ja, daar is uh, nou juist uh, dat uh, onderzoek voor. Dus schrijf naar onderzoek.vrk.nl Hier is de single van Alex Warren.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 Zin van Alex Warren, the Ordinary op de Stalpo Radio. Nou, we zijn in Bach Rijn aan de vrije training bezig, VT nummer 3, de laatste vrije training voor de kwalificatie. Die straks om 6 uur gaat plaatsvinden. Nou, 22 minuten gereden, 1 Norris, 2 Hamilton en 3 Hulkenberg. Meer daarover straks. Daar is nog de heer mijn collega, in gesprek met uh, Milou Mooi. Zij is van de, de GGD en doet een onderzoek uh, onder jongvolwassenen. Dus uh, mocht je zelf voor voor jongvolwassenen zijn, schrijf je dan in voor het onderzoek. Ze zoeken nog uh, mensen. Onderzoek.vrk.nl En doe mee uh, met uh, dit uh, waardevolle onderzoek. En je krijgt een cadeaubon van Bob.com van 30 euro. Stay with me, but if you want to leave... Take your things, forget all about me Tell me why you fail to realize That you might not ever get another try Girl, think about it before you leave Your body's got a brand new swing If you wanna do your own thing I hear what you're saying You can play that game You're playing yeah get play